Het is de derde keer dat de autoriteiten de cijfers hebben bijgesteld. Eerst werd gemeld dat er twee doden en veertien gewonden waren. Later werd dat bijgesteld tot één dode en zeventien gewonden. Hoe het kan dat er nu veel meer gewonden zijn is niet duidelijk. De slachtoffers zijn ommonenden. Mogelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Gisternacht ontspoorde in Wetteren een goederentrein met zeer brandbare en explosieve chemicaliën. Bij het ongeluk ontstond een grote brand.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 Dit is Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Ja, welkom bij het tweede uur van de wereld van Filemon. Laat Filemon het trouwens niet horen, zeg. Dat wijnbericht van de VOC... Viele is echt een wijnliefhebber. En die zal maar wat graag een glaasje van die uh, VOC-wijn willen drinken. Maar goed, hij is hier nu niet. Dus waarschijnlijk bereikt het bericht hem ook niet. Hij zit aan de andere kant van de wereld. Dit uur ga ik ook naar de andere kant van de wereld. Maar dan radiografisch. Uh, dit uur gaan we naar Boston, China, Australië en Argentinië. En we gaan het dit uur, uur hebben over herdenken. Want uh, in Nederland houden we... Nou ja, vandaag wou ik zeggen, maar het was eigenlijk al gisteren... Uh, twee minuten uh, allemaal... Onze mond zijn we stil en denken we aan het feit dat we met z'n allen in vrijheid leven. En herdenken we ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Van uh, oorlogen nu. Uh, soldaten die zijn gesneuveld. Maar waar wordt aan herdacht of wat herdenken mensen in de rest van de wereld? Daar gaan we het over hebben en we gaan het hebben over staatshoofden. Nou ja, we hebben net de Nieuwe Koning, het zal je niet zijn ontgaan. De Kroning was afgelopen dinsdag, een hele happening. En het lijkt er toch wel op alsof de meeste Nederlanders trots zijn op onze Nieuwe Koning. En Natuurlijk ook de mooie maxima. Maar hoe kijkt de rest van de wereld eigenlijk aan tegen hun eigen staatshoofden? We gaan het voor je uitzoeken, het komende uur van de wereld van Filemon. En woon je nou zelf in het buitenland en wil je je opgeven als correspondent? Dat zouden we heel leuk vinden. Ga dan naar de wereld van Filemon. Ik moet het goed zeggen: wereld van Anders gewoon even naar de BNN-site, dan kom je er ook. is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Als je dat niet kan, denk ik ook <laughs> niet dat je geschikt bent om als correspondent op te treden. Maar dat terzijde. We gaan eh, eerst even een rondje maken langs onze correspondenten van dit uur. Erik Derks, Nieuw-Zeeland. Bent u daar? Ja, ik ben hier. Hé, hey, dat klinkt goed, zeg? Ja. Ja, zie je, dat is toch met dat, want jij bent de enige die we nou willen met Skype. Ik zat ja. hier net een heel pleidooi te houden voor Skype, omdat dat gewoon beter is en via internet en het kan uitvallen. Maar wij horen jou luid en duidelijk, dus ik heb mijn uh, punten hier ik, gemaakt. Ja, ja, fantastisch. Ik gebruik Skype, dat is het enige wat ik nog maar gebruik. Ja, het is ook goedkoper natuurlijk. Maar, ja. uh, maar Erik, heb jij Koninginnedag ja, of, de, of de Inhuldiging of uh, Bevrijdingsdag, heb je nog iets gevierd? Nou, gevierd. Ik heb gekeken uit oogpunt van mijn beroep. Want ik ben zelf programmamaker. En uh, heb ik gekeken naar die poppenkast. En, en uh, dan vraag ik me toch af hoe ze toch mogelijk in 2013, 2013... dat het gros van de media zich zo achter dit ondemocratisch... en vol met schandalen verrijkte koningshuis kan <lacht> scharen. Hoor is hier een uh, republikein? Wel... Nou, het is niet zozeer republikein, maar... Uh, ik, ik begrijp de media niet. De media, ik ben zelf een journalist, eh, blijft altijd kritisch. Maakt niet uit wat. Maar in Nederland schijnt dat niet op te gaan voor het Koningshuis. Het lijkt wel of de omroepen bang zijn om leden te, uh, te verliezen. Uh, Weten dat dit Koningshuis bij jullie... Ik noem het even jullie. Ik ben zelf nog steeds Nederlander. 40 miljoen per jaar kost. Um, dan, dan vraag ik me af waarom is nou geen enkele journalist op, vooral op zo'n dag... Die, ik had graag een oranje aanhanger de vraag willen stellen... meneer, hoe gaat het met uw zorgverzekering? Vindt u niet eigenlijk een beetje verspilling van geld? Maar ja. <laughs> ik heb het gemist. Het enige waar ik van genoten heb is van Maarten van Rossum. Um, in Pauw en Witteman. Ik weet niet of jou die naam wat zegt, die Nederlandse historicus. Ja, dat, dat zeg maar, ja, de, onze gezellige mopperkont. Ja, onze gezellige moppelkop. Maar wat is die man scherp? Ja, en het lijkt wel. Ja, maar uh, dus... ik heb die uitzending ook gezien. Hij was niet negatief over het Koningshuis. Hij zei wel dat nee. het is een poppenkast maar hij zei ook: ja, het brengt ons allemaal wel samen. En ja, en, ja, maar, ja dat, is dat is dat natuurlijk het ook, ook zo. Nederlandse brengt ons ook samen. En de elf toch brengt ons ja. samen. Dus ik denk niet dat we het Koningshuis daarvoor nodig hebben. Uh, ik denk dat we daar heel wat betere dingen mee kunnen doen. Met dat geld. Ja, de, dat ongetwijfeld. Nou, ik, ik moet je zeggen, ik. Uh, ik ben ook wel altijd wel kritisch, maar ik kreeg toch ook wel weer een warm gevoel uh, ervan. Maar ja, het is ook het is een sprookje. Het is een beetje poppenkast. Maar, ja, ik ga um... het niet voor aan mijn kinderen. Ja. Uit ja. het <laughs> Nou goed, Erik, met jou gaan we straks uh, hier verder over kletsen. Ik ga even naar, uh, nou ja, een beetje een buurland voor jou. Sofie, uh, je zit in Australië. Goedemorgen. Hey, ja, goedemorgen, goedenacht. Sophie, um, heb jij een verkeersongeluk gehad? Nee, toch? Nee, we, nou, het was niet echt een verkeersongeluk, maar wel een, echt een heel bizar verhaal. Dit is um, ongeveer rond Oud en Nieuw dit jaar, toen we nog in Sydney woonden. Uh, het was een vrijdagavond en ik techniek hadden in het sushi, dus ik stap in de auto. En uh, ik rijd door het eerste verkeerskruispunt. Uh, en er komt een vent de straat op gerend. En ik, op dat moment sta ik midden op het kruispunt. Ik moet natuurlijk stoppen, want ja, ja, ik, ja ik, die man die staat voor mijn auto. ja. Yeah. Hij begint uh, op mijn motorkap te slaan en springt er vervolgens op. Oh. En ondertussen is hij echt alleen maar warte aan het uitslaan. En um, nou, ik schrik me dood. Ik ben in mijn hele leven nog nooit zo bang geweest. Hij uh, rukte op dat moment mijn ruitenwissers uh, van mijn auto, van mijn voorruit. Ja. En begint de, de op de auto te slaan. Dus op mijn voorruit en op de zijkant van de auto. En in oh. de tijd uh, heb ik alle deuren op slot gedaan en... Uh, ben ik de Australische 112 aan het bellen? Maar heb je, je niet uh, gas gegeven? Nee, ja, ik heb het geprobeerd. Weet je wat? Er Al die mensen die om mij heen stonden, die, uh, of nou ja, auto's, die reden er gewoon omheen. Die deden gewoon alsof er niks aan de hand was. Maar ik kon geen kant op, want die vent die, die hield vast aan mijn auto. Dus ik heb wel geprobeerd achteruit weg te rijden, zodat hij van mijn motorkap zag glijden. Maar dat gebeurde dus niet. En toen, uh, en toen, en toen. Nou ja, en toen. Ja, nou, en toen... Hij uh, sloeg dus met, zijn, met mijn ruitwissers op mijn auto. En uh, op een gegeven moment uh, rent hij weg met die ruitwissers En uh, ik helemaal in shock. Dus ik ben aan de kant gaan staan. En er was een man achter mij. Die stond achter mij. Die bleef wel staan als, zeg maar, uh, getuige uh, van het hele uh, gebeuren. En uh, die stapt uit de auto en die neemt de telefoon van mij over. Want ik ben nog steeds met 112 aan, aan het praten. Maar ik kan geen woord uitbrengen. Dus ik zeg tegen die man... Hier vertel jij het verhaal maar, want je hebt het ook gezien. En, um, en die, man, die, die man die dus op mijn auto heeft gaan slaan... die is ondertussen weggerend en die is een, een beetje in zo'n hoekje gedreven... door zijn vriend en door een aantal omstanders. Ja. En um, uh, die man die achter mij stond... die ziet natuurlijk dat ik heel erg uh, in shock ben. Dus wat hij, hij doet bij mij is een soort uh, uh, acupunctuur. Hij zei tegen mij van... Uh, <lacht> ja, um, hou dat even vast. De, hou dat even vast hoe je, je voelt... En, um, en ga even zitten. En uh, uh, uh, vervolgens uh, moet je even op je voorhoofd tikken met twee vingers. En dan op je borst tikken met twee vingers. En dan de hele tijd dat gevoel vasthouden. En in en uit blijven ademen, In en uit blijven ademen. En dan moet je je zo beter voelen. Ja, ja, ja, nou, ja ik, ik laat het echt niet meer. Ja, jij zegt: ben je wel helemaal lekker man? Of, of, of liet ja, je het, het wel gebeuren? Ja, nou ja, in ieder geval, uh, uiteindelijk is politie gekomen en het ziekenhuis om die man. Uh, want het was een psychiatrische patiënt. Althans, hij was depressief en hij had antibiotica gekregen. Wat helemaal verkeerd is uitgepakt. Waardoor hij in, in een psychose beland was. Zo. En, uh, ja, dus vervolgens de hele, de hele buurt. Uh, nou ja, en mij vooral uh, van slag heeft gemaakt. Maar, uh, ja, Jezus, dat was met avondje wel. Nou, Sofie, ik ben blij dat je er bent. Dat je dit met ja. ons hebt gedeeld, ja. dit verhaal. Uh, en vooral uh. dat het werd afgesloten met accupuntuur. Dat vond ik nog wel een hele slagroom, uh, een kerst op de taart. Um, ja, echt hè? Ja, dat, dat geloof je toch niet. Maar uh, Sophie, we kletsen straks met jou verder. Uh, ik ga nu naar uh, Egon Curaçao. Egon, hey, jouw had... Goedenavond. Goedemiddag. Jij had ruitenwissers nodig, begreep ik? <laughs> ik zit ook met vol verbazing naar het verhaal te luisteren. We ja. maken hier je best wel dingen mee, maar... Dit soort avonturen ken ik niet mee. Nee, uh, ja, ik wil het met jou natuurlijk weer even hebben. De uitzending staat toch een, teke, een beetje in het teken van oranje. Hoe, hoe, hoe oranje was het op Curaçao? Nou, het leuke is, we zijn hier heel erg koningsgezin. Of koning, ja, koningshuisgezin. En uh, dus het eiland was goed oranje. We hebben een Koninginnedag gevierd, zoals we vergelijkbaar in Nederland. Veel mensen hebben tv gekeken. Uh, veel mensen hebben gewoon Koninginnedag gevierd. En, ja, we hebben echt wel meegeleefd met het Koningshuis. Wat heb je zelf gedaan? Nou, ik werk bij een radio Ze hadden een live-uitzending gedurende de, de dag vanuit de Koninginnenmarkt, zeg maar. Dus ik heb daar uitgezonden en we hadden een tv meegenomen. Dus ik heb stiekem een beetje tv gekeken en voor de rest gewoon heel veel printen les. Ik wil straks van je horen of je het nog hebt aangedurfd om het Koningslied te, te draaien op Dolfijn FM. <lacht> Ga ik even naar uh, Wolt Bodewes, onze Hoi. stroopwafelbakker. Ja. Goeiedag. Hé, hey, Wolt. Ja, hoe trots Hallo. waren de Argentijnen. Jij zit in Argentinië. Hoe trots waren de Argentijnen op Maxima? Ja, heel trots, Ze was niet uh, van het beeldscherm af te slaan. Het werd hier op uh, drie, vier kanalen dat we allemaal live uitgezonden. De hele, de, hele, de hele plechtigheid, de hele ceremonie. Dus uh, ik heb alles goed kunnen volgen hier. En iedereen natuurlijk lyrisch over Maxima. Of waren er ook nog kritische noten ja, te kraken? Uh, uh, we hebben het uh, hier alleen gehad over koningin Maxima. Willem-Alexander die bestaat niet meer, geloof ik. Die, uh, die valt helemaal buiten de boot. <laughs> Mooie bliksemafleidster. Ging het in, ja. uh, uh, in Argentinië gaat het dan ook nog over vader Sorrigeta. die had in, in, in, uh, in België nee, heeft hij alles uh... meegemaakt. Ja, nou, het is, uh, het is wel bekend het hele verhaal van, uh, van de familie Sorrigeta. Het is een, een, een, een bekende familie. Maar uh, de hele dag uh, stond eigenlijk in teken van alle van alle feestelijkheden. Dus er was eigenlijk geen, uh, ja, geen bandklank of geen, uh, geen verkeerde toon werd gezet. Hmm. Oké, okay, Wolt, uh, dankjewel. Goed dat je er bent. En straks willen we natuurlijk ook weten hoe het staat met je stroopwafels. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar Amy Winehouse. Onmiskenbaar Amy Winehouse met Back to Black. Radio 1. Bart Meijer. BNN. De wereld van Filemon. We gaan even luisteren naar een stilte spot van het 4 en 5 mei-comité. Mama, komt de oorlog ook bij ons? Dat vroeg mijn dochter van zeven laatst. Toen ze beelden zag van kinderen in een tentenkamp. Huilend, alleen en koud. Ik probeerde haar gerust te stellen. Ik zei, nou, de oorlog is bij ons al geweest toen jouw opa nog een kindje was. Ze dacht even na en toen vroeg ze, had hij toen ook koud? Ja, dat denk ik wel. En was hij bang? Ja. Er zijn heel veel mensen doodgegaan en vermoord. <tie> ja. Al bijna 70 jaar leven wij in vrijheid. En die vrijheid geven we door aan onze kinderen. Kijk hoe zorgeloos ze spelen. Maar we mogen de doden nooit vergeten. En daarom zijn wij op 4 mei twee minuten stil. Jij toch ook? Ja, je hoorde Yvonne Jaspers in het spotje van het 4 en 5 mei-comité... praten over de herdenking van afgelopen avond, 4 mei. Herdenkingen? Ja, elk jaar herdenken wij de oorlogsslachtoffers op 4 mei. Maar hoe gaat dat in de rest van de wereld? En wat herdenken ze en op welke manier? Dat gaan we het komende uur uitzoeken met onze correspondenten. Ik begin bij Erik Derks in Nieuw-Zeeland... Ja, Goedenavond goede. Erik, we hoorden net jouw kritische noten over het Koningshuis. Um, <laughs> ja. Maar uh, nu ben ik heel benieuwd uh, uh, naar nou, allereerst Nou of, nee, of... ik ben zeker niet kritisch uh, uh, aan de hand van dodenherdenking. Dode dodenherdenking dode herdenking wordt hier heel intensief um, um, ja, beleefd. Het heet hier ANZAC Day. En ANZAC staat voor de Australian and New Zealand Army Corps. Maar ANZAC Day, 25 april, dus dat was uh, twee weken geleden... Ja. is een vrije dag... Wordt, um, daar wordt eigenlijk herdacht de slachtoffers uh, van een veldslag in de Eerste, in de eerste Wereldoorlog. Waar 3000 Nieuw-Zeelanders zijn omgekomen toen ze probeerden Turkije te bevrijden. Samen met de Australiërs. Dus al sinds 1916, al 90 jaar, bijna ja, meer dan 90 jaar, wordt ANZAC Day, dode herdekking, gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog. Aha. Maar betekent dat dan ook nog dat er oorlogsveteranen bij zijn? Zijn er daar nog mensen? Ja, die zijn, allemaal, die zijn ja, tien jaar geleden allemaal overleven. Maar dat is echt zo'n traditie geworden. Dat is van, noem het maar, van veteraan naar zoon naar kleinzoon. En elk jaar weer de kleinkinderen van de opa's... Uh, of de achterkleinkinderen van de opa's... die maken nog steeds tochten naar Calipoli, naar Turkije... op 25 april, om dit allemaal... Uh, te bedenken. Of ja, te herdenken. Ja. Het, is, uh, het is een officiële vrije dag. En op die dag... S morgens om zeven uur... op duizenden plaatsen in Nieuw-Zeeland... gaat uh, de R R RSA... en RSA staat voor Returns Service Association. Ja. Dat zijn, noem het maar de... Uh, ja, hoe zou je dat kunnen noemen? De soldaten die niet meer vechten... De, de uit de, de Tweede Veeteraan. Wereldoorlog, ja. ja. Of uit Afghanistan. Um, die gaan dan naar een herdenkplaats En dat wordt dan in stilte herdacht. Overal, op stranden, in kleine suburbs. Ja, en op televisie. Het is elk jaar een, een hele gebeurtenis. Heel, ja. uh, en uh, geen enkel kritisch woord om dat op te laten houden. Er wordt herdacht. Wordt er ook uh, ja, gefeest, net als in Nederland, een dag later? Of misschien nog dezelfde nee. dag? Nee. of? Nee, nee, nee, nee, er is geen feestdag. Er is geen bevrijdingsdag. Het is puur het herdenken van de doden. En het, um, ik, voor de eerste keer dat ik dat meemaakte, die, die RSA, Die heb je overal in Nieuw-Zeeland. Het zijn, noem het maar, gebouwen waar die uh, veteranen bij, bij elkaar komen. Um, daar heb je een restaurant. Want die moeten zelf zorgen dat ze uh, funding krijgen. Daar was ik aan het eten met mijn vriendin. En s'avonds om zeven uur ineens stilte en iedereen gaat staan. Ik denk, jeetje, wat is hier aan de hand? Wat blijkt, elke avond om zeven uur, 365 dagen per jaar... is er een minuut stilte en wordt er een gebed gedaan. En dat is allemaal ter nagedachtenis aan die slachtoffers... uit de Eerste Wereldoorlog, of is dat uit de inmiddels iets maar, breder? Maar het, het is breder geworden. Het heeft natuurlijk te maken met alle oorlogen die we momenteel vechten. Ik snap het. En, het is een, eigenlijk een heel mooi gebeuren, moet ik zeggen. Want het verbindt veel meer dan alleen maar die Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. ja want hoe langer dat geleden is natuurlijk... Hoe, uh, hoe, hoe, ja, hoe meer er ook bij is gekomen. Is het zo dat, dat Nieuw-Zeeland nog veel soldaten uh, in Den Vreemde heeft? Ja, in Afghanistan hebben wij, ik geloof niet veel, hoor. ik geloof honderd. Uh, we hebben een beroepsleger en, en we hebben een vrijwilligersleger... Uh, en dat beroepsleger, als je daar heel goed in wordt, dan word je uitgezonden. Want wij volgen normaal Australië en Australië volgt Amerika. Dus waar er een vredesmacht is, normaliter, daar doet Nieuw-Zeeland mee. En is het niet zo dat er een discussie is, begreep ik van mijn redacteur... dat het misschien afgeschaft gaat worden, die herdenking... of in een andere vorm plaats gaat vinden? Nou, nee, moet ik eerst zeggen, in Nieuw-Zeeland heb ik daar niets van vernomen... En staat gewoon als een, als, als, als, ja, hoe noem je het, die uitdrukking? Het staat zo vast als een, uh, uh, ik weet het, daar wordt echt niet uit. Als een getrokken. huis. Oh, als een huis, dat is de uitdrukking. Ik ben te lang weg uit Nederland om al die mooie <lacht> Nederlandse uitdrukkingen. <lacht> ik, ik weet niet eens of je klopt hoor, maar het lijkt me prima als iets zo vast staat als een huis. <lacht> Erik, dankjewel. We praten zo met je verder over het imago van het staatshoofd van Nieuw-Zeeland. Ik ben benieuwd. We gaan even naar jouw buurland, Australië. Sophie, ik ben nog maar net bijgekomen van jouw heftige verhaal. Over ja. de ruitenwissers en de acupunctuur. Maar uh, yes. ik wil het nu toch echt even met je hebben over uh, herdenken. Wij waren hier met z'n allen uh, afgelopen avond twee minuten stil. Um, jij leeft, ja. uh, weet ik, inmiddels een beetje mee met Nederland. Want je hebt er alles aan gedaan om ook uh, de inhuldiging te zien. Betekent dat ook dat je uh, stil bent geweest afgelopen avond? Uh, nou, ik lag, uh, ik lag in bed. Het ah. is acht uur, hè? Dus we is het hier vier uur s'nachts, ja. Dus uh, ik lag uh, lekker trekken. Dus je was stil? <laughs> dus je hebt meegedaan? Ik was zeker een beetje stil, ja. <laughs> ja, en... Um, maar ja, om terug te komen op de herdenkingen... Ja, wat... Um, uh, ik weet even, kan zin... Oh, Erik, is het? uit uh, Nieuw-Zeeland? Ja, ja, we hebben hier ook Anzac Day. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. En um, je hebt hier ook Remembrance Day. Dat is op de op elf, op de van de elfde. En uh, dan worden inderdaad ook alle uh, gevallen uit de Eerste wereldoorlog Oorlog herdacht. En um, dat uh, wordt gevierd op de 11e van de 11e, omdat nou ja, op het 11e uur van de 11e dag van de 11e maand of zo is het, de Treaty van uh, Versailles getekend om de uh, Eerste Wereldoorlog te beëindigen. En weet je wel, al die uh, rode klaproosjes die uh, mensen dragen, vooral in Engeland en dat doen ze dus hier ook. Yeah, yeah. Weet je wel, van die speldjes? Yeah. Ja, dat is daarvoor, voor die Remembrance Day. Oké, okay. uh, want die dragen ze een ja, maand lang klopt. hè, op een revers allemaal, zo'n uh, roosje is het volgens mij, maar, of een klaproos. Ja, ja. Ja, ja klopt, ja klaproosje volgens mij, en uh, uh, ja dus dat doen ze hier. Maar weet je wat ik ook heel mooi vind, dat, wat ze hier ook sowieso doen als, als mensen overlijden, uh, dat hebben ze een beetje overgenomen van Nieuw-Zeeland, moet ik eerlijk zeggen, maar uh, lekker niet, ik ging een tijdje geleden, was een, uh, de vader van een vriendinnetje van mij was overleden, en uh, nou, de begrafenis vindt dan plaats met echt heel weinig mensen, maar met eigenlijk alleen direct, directe familie. Maar dan daarna wordt er een uh, memorial georganiseerd. Zeg maar een celebration of life van degene die is overleden. En pleken uh, ik ging daar naartoe en we hadden een beetje het idee van oh ja, nou, dat, dat wordt allemaal heel erg triest en heel erg uh, ja, we hadden ons daar een beetje op ingesteld. Maar wij komen eraan en het is oprecht een celebration of life. Het was gewoon buiten op een veld. En uh, uh, mensen die toespraken houden over die, die persoon die is overleden. Dat zijn dan ook over het algemeen genomen allemaal grappige verhalen. Dus iedereen is de hele tijd aan het lachen. Vervolgens, uh, deze man was dan toevallig ook in Nieuw-Zeeland geboren. Dus dan doen ze een haka tijdens de, weet je wat, die Nieuw-Zeelandse dans? Ja. Ja, original. Uh, niet original, maar uh, die dans doen ze daar dan dus ook. Met wilde bewegingen, de, uh, ja. Ja, ja, en heel erg hard schreeuwen en uh, ja, het is wel echt heel erg indrukwekkend om te zien. En er worden allerlei liederen gezongen en dat, dat zijn ook niet per se allemaal, uh, uh, yeah, hoe noem je dat, uh, verdrietige uh, liederen. Maar gewoon uh, ook echt van die upbeat waar iedereen lekker mee staat te klappen. Ja. En vervolgens uh, uh, is er een heel uh, maal georganiseerd. Dus we gaan met z'n allen eten, een lopend recet. In zo'n herdenkingsdag, hè? je woont inmiddels zo lang in Australië... dat je dat wel eens hebt meegemaakt. Hoe, hoe, hoe is dat? Wat, wat, wat gebeurt daar precies? Um, ja, een beetje wat Erik ook zei. Het is heel erg, uh, hier is het ook dat ze om, uh, elke avond om zeven uur in alle pubs... dan uh, komt er zo'n verhaaltje. Iedereen staat dan op van zijn tafeltje... En uh, um, iedereen houdt zijn hand op zijn hart... en dan uh, hoor je zo'n mannetje zeggen van... Uh, nou, dit is voor alle gevallenen gevallene in alle oorlogen. We willen ook graag even stilstaan bij de mensen die op dit moment in oorlog zijn. En, uh, en dan staat er, lest we forget. Dus uh, we zullen hen, de gevallenen niet vergeten. En uh, dan ben je dus een minuut stil. Uh, maar ja, het is eigenlijk exact hetzelfde als, uh, als Nieuw-Zeeland. En ik denk ook dat het heel erg vergelijkbaar is... Uh, in Nederland, wat we doen. Ze leggen hier ook kransen en bij monumenten. En uh, ja... Heel ceremonieel eigenlijk allemaal. Heel ceremonieel. Maar ik moet wel zeggen... met Anzac Day, dat is niet allemaal... Uh, alleen maar desfiles en, uh, en, en dat soort zaken. Iedereen gaat hier ook naar de pub. En uh, er worden allemaal spelletjes georganiseerd. en uh, Bijvoorbeeld 2-up. Dus dan moet je met uh, muntjes gooien. En dan moet je zeggen of het uh, kop of munt wordt. En iedereen zamelt dan snel geld in. En degene die het goed heeft, die krijgt dan... Uh, uh, wat, wat er allemaal is neergelegd, de winst. Dus uh, ik moet wel zeggen dat het niet alleen maar ceremonieel is, hoor. Ze maken er ook wel een beetje een feestje van, want Australiërs houden van drinken en, uh, en uh, ze houden van een feestje. Het leven wordt dus, goed gevierd. Uh, dat ook op, hè? Het leven wordt goed gevierd na afloop. Ja, ja, absoluut. Uh, ja, en ook tijdens, hoor. Mooi. Dankjewel, Sophie. Ja, ja. We praten straks met je verder ja, over het nee. staatshoofd van uh, Australië. Ja. Ik ben benieuwd. Gaan we even luisteren naar wat feitjes over herdenken? De wereld van Philemon. In Nederland werd de eerste dodenherdenking gehouden op 9 mei 1945 in Amsterdam. In Wales wordt op 1 maart David herdacht, de belangrijkste heilige van Wales. In Italië wordt op 2 juni het referendum van de Republiek in 1646 herdacht. Op 14 juli wordt in Frankrijk de Franse revolutie en de bestorming van de Bastille in 1789 herdacht. In Jemen wordt op 22 mei de hereniging tussen Noord- en Zuid-Jemen herdacht. De wereld van Filemon. Ja, en we gaan verder uh, met Egon. Vanaf Curaçao, Egon... Goedenavond. Goedenavond. Uh, Goedenavond. Waar we gebleven waren uh, net was er een cliffhanger met de vraag... je werkt voor een lokaal radiostation, Dolfijn FM. Heb je het Koningslied ja. nog gedraaid? <laughs> ja, wij, wij moesten wel, hè. <laughs> hoezo, ja, hoezo? Dat... Wij moesten, moest je van hoge nou, hand? Ja, kijk, nou, kijk, we zijn een Nederlandstalig station. We hebben natuurlijk gedurende de dag aandacht gegeven aan, aan die hele elektroonsomvolging... En ik vond het ook wel een mooi momentje om het koningslied te, te, te draaien. Het hoorde er wel een beetje bij. We hebben het uitgezonden vanaf de tv. Um, en ik had het geluk, want uh, ik, ik, ik, ik, ik kon natuurlijk niet meezingen. Uh, maar ik had twee hele kleine meisjes bij, uh, bij onze uh, studio staan. En die hebben heel hard meegezongen in de microfoon. Nou, ik had het idee, ook uh, aan de hand van reportages die op de televisie waren. dat dat nummer en ook dat rapgedeelte op, uh, op Curaçao een stuk meer leefde dan in Nederland. Ja, dat klopt. Er was een, een speciale uh, gebeuren op een heel groot plein in, in Willemstad. Um, daar werd zeg maar het officiële gedeelte gedaan. Um, en er waren, er waren veel mensen aanwezig, veel Curaçauna's waren aanwezig. En daar hebben ze inderdaad ook om, om, om half drie onze tijd dat Koninkrijk uh, gedraaid. En daar hadden ze voor de web hadden ze een soort lokale rappers ingehuurd. En dat sloeg dat vreselijk aan, dus dat vond iedereen ontzettend gaaf. Iedereen stond daar met de w van Willem uh... Ja, ik geloof dat daar echt. Iedereen daar helemaal los ging. Drie ja, vingers in de lucht. Ja. Um, maar we, we hebben het nu uh, het eerste half uur in ieder geval over uh, herdenken. Um, ja. Ja, hoe, hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk? Jullie herdenken ook uh, op, op 4 mei, twee minuten? Um, ja, niet, niet zozeer die twee minuten. Um, ook omdat het door tijdverschil natuurlijk een, een beetje een raar moment is, om twee uur s middags. Um, maar er is wel een officiële herdenking cursus. Hij heeft namelijk nog best wel een rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Omdat de uh, raffinaderij hier was van de Shell... Um, werd hier brandstof gemaakt voor de, voor de geallieerde vliegtuigen en schepen. En um, dat wisten de Duitsers op een gegeven moment. En die hebben toen een aantal onderzeeërs hierheen gestuurd... om schepen hier aan te vallen die hier dus kwamen uh, bunkeren. En uh, ja, dat, die rol, die ik wist, heb ik zelf ook heel lang niet geweest... maar ik heb dat een paar jaar geleden uitgepogeld... Ja, daar zijn dus ook, er zijn torpedo's afgeschoten, er zijn schepen gezonken... er zijn torpedo's richting land afgeschoten... er zijn ook mensen bij omgekomen. Dus we hebben een, een soort klein oorlogsverleden voor het eiland. En dat wordt herdacht op, op 4 mei ook. En hoe ziet zo'n herdenking eruit bij jullie? Nou, er is een monument. En dat is een ding waar je honderdduizend 100.000 keer lang rijdt... en nooit het door hebt dat het een monument is, maar hij is er wel. En op die dag staan daar dus een aantal hoogwaardigheidsbekleders... mensen in, in militaire pakken... En die doen een ceremonie van een half uur of zo. En dan is er ook nog een militaire begraafplaats. Waar dan de paar slachtoffers uit die oorlog liggen. En dan ook nog wat andere militairen die hier omgekomen zijn. Maar dan niet zozeer in oorlogstijd. Um, en daar is dan ook nog een ceremonie om. Maar dat zijn wel echt dingen die alleen voor genodigd en zo is. Dus het is niet zo, um, begrijp ik uit jouw woorden... dat het hele land een paar minuten stil is of met z'n allen herdenkt? Nee, helemaal niet. Ik, ik, nee, ik, ik, weet, ik denk dat de meeste mensen wel weten... Dat, er, uh, zeg maar, dat ze meeleven met Nederland, maar het besef van wat hier lokaal is, is, is vrij klein. We hebben dan een ander momentje, dat vind ik wel aardig om nog even te noemen. Ja. Uh, er zijn hier namelijk een uh, soort van lokale oorlogsslachtoffers. Uh, zo worden ze genoemd, en het is een beetje een apart verhaal. Het waren 15 Chinezen, die werkten voor de Shell. Die zaten in een soort barakken opgesloten. En die, die wilden op een gegeven moment uh, uitbreken. Dat was tijdens de oorlog in 1942. En die zijn toen geëxecuteerd door politie en bewaking. En ja, daar, daar is iets misgegaan in communicatie... en dat werd verkeerd aangezien. En dat is dus een best een heftig moment. En dat wordt in, op 20 april ieder jaar herdacht. En dat is dan een beetje onze dodenherdenking... die dus met de oorlog te maken heeft, maar niet echt oorlog is. Ja. En, en uh, vieren jullie ook Bevrijdingsdag? Doen jullie dat wel? Uh, of, of is dat een nee, beetje... Nee, helemaal niet echt. Zelfde Zelfde we beseffen dat het in Nederland is... en. Uh, ja, we zijn natuurlijk toch wel op Nederlands georiënteerd, dus we weten het. Maar echt, echte feesten horen er niet bij. Mm. Dankjewel Egon, we praten straks verder met het uh, staatshoofd van Curaçao. Wie zou dat nou ja. zijn? En dan uh, gaan wij naar Argentinië, het land van Maxima, Wold Bodewes. Ja, goede Ben jij, jij bent nu in uh, Argentinië, hè? Ik ben nu in Argentinië, Het is ja. altijd even de vraag of je in Bolivia zit en met je stroopwafels of hier... Bij, uh, als, uh, of in Argentinië als bagagesysteem-expert aan de slag uh, bent. Maar nu Argentinië. Ja, ik heb met twee vrienden, heb ik in, uh, een bereik in Bolivia. Nou, daar kom ik af en toe. Ja. Maar ik woon gewoon een Aires. Ben je um, twee minuten stil geweest? Ik ben uh, vandaag uh, even een paar minuten stil geweest. Uh, dat kwam deels omdat ik achter de computer zat en even moest concentreren. <laughs> Toen je vrouw, vrouw wat tegen je vrienden zei, vrienden ja. Vrienden ja, ik kwam meteen even twee vrienden in één klap staan. Maar, maar goed, het was dus uh, niet om acht uur s avonds, Nederlands tijd... Dat ongeveer om 7 uur s'avonds lokale hey, tijd. En uh, hoe... Ja, nee, dat, uh, dat snap ik. Um, ja. Maar uh, hoe zit het in Argentinië met herdenken en herdenking? Zijn er belangrijke uh, herdenkingsmomenten? Er zijn uh, een paar hele belangrijke herdenkingsmomenten. Uh, de, de dag van onafhankelijkheid, dat is 9 juli. Dat is een hele belangrijke dag hier. Dat is eigenlijk de nationale ja, feestdag of herdenkingsdag. En dan, dan is ook alles dicht. En dan de president uh, die uh, heeft dan een belangrijke toespraak op tv. Er worden allerlei festivals georganiseerd. Uh, er wordt vuurwerk afgestoken bij het presidentieel paleis. Dus er wordt echt heel groots aangepakt. En wat doe jij op zo'n dag? Uh, uitslapen. En uh, ik ben dit jaar oh niet meer wat ik gedaan heb. <laughs> uh, ik, heb ik, mij, ik heb wel even een rondje door de stad gemaakt. Ik heb wel een paar, uh, een paar uh, festiviteiten bezocht. Maar is dat een beetje vergelijkbaar dan met uh, bevrijdingsdag hier? Festivals, muziek, eten, een beetje dansen, een beetje hangen ja, in een de zon? Aan de, aan de, aan de, ja, dit is een beetje de tek. Bordenshuis is natuurlijk een hele grote stad. En uh, er worden heel veel parken van alles georganiseerd. En uh, sommige festivals zijn wat groter dan wat anderen. En uh, sommige, well, het is in het zielke lijst, het heeft echt een uh, politiek karakter. En in, in de parken, er uh, worden echt uh, ja, steentjes staan met eten, met, uh, met drank. En uh, nou, daar wordt het gewoon gezellig gevierd. En hechten de Argentijnen veel waarde aan zo'n dag? Of is het gewoon uh, fijn dat het een vrije dag is en uh, ja, zal de nou, ceremonische woord wezen? Ja, ze hechten daar wel waarde aan. Er zijn ook nog een heleboel andere vrijdagen. is staat ook bekend om het uh, groot aantal vrije dagen. Uh, ik weet niet waar, uh, welke plek ze staan, maar goed. Het is even iets van: nou, ik weet niet hoeveel vrije dagen, maar iedere maand is er wel een vrije dag. En er moet wel wat uh, herdacht worden: een of andere oorlog, uh, uh, de sterfdag van een generaal. Uh, dus uh, ja, er is altijd wel wat uh, te herdenken. En um, iedere maand? Dat vind ik nog best wel veel. Ja, iedere maand is er wel een vrije dag. ja. De laatste keer was uh, vorige week, Vorige woensdag. Ik weet niet in die wat er een herdacht werd. En uh, uh, dan is het hele land vrij? Ja, dat is het hele land, dat is het hele land vrij. De, de supermarkten zo zijn onopen. Uh, maar goed, dat wordt niet gewerkt. O, oh, het was natuurlijk 1 mei, 1 mei, uh, dag van de arbeid. Mm. Dan weet ik het weer, ja. Nou, klinkt goed. Wol, um, dankjewel. Ja. We praten zo verder met jou over het staatshoofd. Een uh, vrouw, volgens mij, als ik het goed heb, uh, ja, van Argentinië. Ja. Tot zo. Ja, hebben we dadelijk over. En uh, dan gaan wij even luisteren naar muziek.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 'cause we the star. we we we Let's go John Legend met PDA Radio 1, Bart Meijer, BNN, de wereld van Filemon. Laatste onderwerp van vanavond alweer, staatshoofden. We gaan even luisteren ter introductie naar het bekende fragment van Lucky TV... van het interview van Willem-Alexander en Maxima. Twee weken voor de inhuldiging. Een interview met het nieuwe koningspaar. Ik ben geen uh, protocolfascist. Mensen moeten mij aanspreken als Willy, omdat ik daarmee...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 Hey, daarom nee, daarom is het goed. Nee, daarom, ja, Nee, daarvoor. Het daarvoor nee, is, ja, is goed. daarom, Willy. Nee, naar. Ja, dit gaat over onze nieuwe koning en koningin. De nieuwe staatshoofden van Nederland. Een goede reden om eens te kijken in de rest van de wereld. Want wat vinden ze daar van hun staatshoofden? Ik ga weer naar Nieuw-Zeeland. Erik Derks. Ja, ja, wij weten natuurlijk ja, in ja. Nederland... wij krijgen heel weinig info over uh, jouw land. Uh, een president, denk ik, is hij populair. Hoe zit het? Wij hebben een minister-president en die wordt uh, democrat democratisch gekozen. Hij is um, momenteel erg populair, um, maar we hebben eigenlijk een koningin. Ja. Want we zijn nog officieel lid van de Commonwealth, dus helaas moet ik toegeven dat ik nog steeds een onderdaan ben hier. <laughs> en, <laughs> en dat Queen Elizabeth jullie koningin is? Juist, die is ons maar ik ben er wel achtergekomen, en dat deed mij heel goed... dat geen enkele Nieuw-Zeelander belasting betaalt naar het Koningshuis in Engeland. Ja, dat, dat is doe, voor jou een huikelpuntje, merk ik al. Wat zeg oh, je? Nee, dat is voor jou een huikelpuntje. Want jij <laughs> wist net haar fijn te becijferen dat er 40 miljoen naar ons koningshuis gaat. Ja, inderdaad, inderdaad. Dus, uh, nou, ik. Dat is dan is dus, uh, Elisabeth een koopje. Maar uh, ik wil en, even terug, Erik, naar, uh, koop, ja. voordat we ja. de hele avond door elkaar in gaan praten. Nee, ik wil even terug naar jullie president. Stel hem eens ja, voor. Schets ons eens een beeld. Wie is het? John Key. Uh, Mr. John Key. Hij is een zakenman. Hij was eigenlijk vroeger een foreign exchange trader. Um, dan begrijp je al, hij is van de rechterkant van het politieke spectrum. Hij is enorm begaafd. Hij is enorm populair hier. En waarom? Omdat nieuw Zeeland momenteel helemaal niet in een crisis verkeert zoals de rest van de wereld. Het gaat hier on ontzettend goed. En meestal als het goed gaat in een land, dan heb je een rechtse regering, uh, merk ik. En als het wat slechter gaat, dan krijgen we weer een linkse regering. En uh, deze uh, John Key, uh, denk ik dat hij ook nog wel een volgende term gekozen wordt. Dat is dan drie terms achter elkaar. Dus dat kun je dan wel zien hoe populair die is. Ja. En, en er zijn nooit rare verhalen van hem opgedoken? Oh, ja, ja genoeg. Maar oh, daar komt hij heel ja, ja, genoeg rare verhalen, maar men vergeeft hier alles heel snel. Uh, en, en elke keer als hij een raar verhaal moet, uh, moet uh, verdedigen... dan zegt hij, ik kan het me niet helemaal meer herinneren hoe ik dat uh, ervaren heb. En waar It heeft hij het dan over? Waar, waar heeft hij het dan over? Wat zijn die rare verhalen van John Key? Nou, John Key zijn rare verhalen dat hij... Uh, unauthorized uh, toestemming heeft gegeven... om mensen, tele, me, bepaalde mensen zijn telefoon bijvoorbeeld af, af te laten tappen. Wat echt niet kan in Nieuw-Zeeland, maar blijkbaar toch gebeurd is. En daar wist hij van. En dan zegt hij, oh nee, nee, daar kan ik kan me niet meer herinneren dat ik daarvan wist. Of dat hij uh, geheime donaties in zijn politieke partij heeft gekregen... die hij eigenlijk had moeten noemen. Uh, of dat hij bepaalde mensen had gesproken. En dat, dat weet hij dan ineens niet meer te herinneren. Maar zolang het goed, gaat, blijft, uh, goed blijft gaan in Nieuw-Zeeland... Uh, denk ik, uh, mag hij blijven. Ik wou net zeggen, hij moet het dan wel compenseren... met andere goede eigenschappen. Het gaat dus goed met het land, maar het is, is het een joviale kerel? Of zo, ja, of, een hele joviale kerel. Heel uh, makkelijk mee te praten... Als je hem tegenkomt, ik heb hem zelf ook een keer gesproken. En ja, het is gewoon een hele joviale man, als je hem ook ziet. Heel toegankelijk, maar heel slim. Ik vind hem heel slim. Oké. En hoe heeft hij die economie van Nieuw-Zeeland er zo bovenop gekregen? Wat is jullie geheim? We kunnen wel wat tips gebruiken hier. Wat is ons geheim? Ik denk dat we overal te ver vandaan wonen om ellende te krijgen... Uh, ik, ik, ik ben geen economist, maar dat is het enige waar ik het aan kan verklaren. Uh, het, het, de crisis die continu in Amerika en Europa uh, besproken wordt... de bankencrisis, wij kennen het niet. Het gaat goed met de werkgelegenheid. Het gaat uh, heel goed met de Nieuw-Zeelandse dollar. Uh, nee, dat is een, vraag die, een antwoord waar ik je schuldig moet blijven. Wat nou, waarom wij niet in een crisis verkeren? Het is niet zo dat er geen werklozen zijn... Die heb je overal in de wereld. Okay. Maar ik, ik zou je vertellen: om even te spreken over hoe goed het gaat. Nederland ja. maakt een, een houseboom mee. Waar we de hoogste prijzen hebben die ooit gemeten zijn. Oh jee, laat het onze dus, huizenbezitters niet horen dit. Nee, het is niet te geloven. Ik lees het net in de krant. Weer vorige maand uh, hebben we weer de records verbroken. Ah. Uh, en dat, het gaat maar door. Elk jaar komt er. Uh, nou, ik schrok me rots, uh, je huis, ja, ik heb gelukkig, ik heb een eigen huis. Uh, elk jaar uh, wordt je huis 10% meer waard. Shit, je Mina, nou gefeliciteerd <lacht> daarmee. Hey, en even tot kort uh, nog, uh, Erik, als de uh, Nieuw-Zeelanders moeten kiezen tussen een president of de, de Queen Elizabeth. Ja, nou ik, ik, het, ik, het, ik, het is nog niet helemaal in mijn favor. Maar we komen er. Uh, 35 tot 40 procent um, voelt zich duidelijk aangetrokken tot uh, Republikein. En men verwacht dat over 10, 15 jaar... dat we dat besluit gaan nemen om het toch te worden. Want het wordt hier gewoon openlijk besproken. Zelfs in de politiek. Zelfs Mr. Key heeft het laten vallen dat hij zegt... als er een meerderheid voor is, dan gaan we ervoor. En uh, die koningsgezinden, die blijven op 50% steken. En dan heb je dan ook nog die 15%, 10%, waar het allemaal niet uitmaakt. Die een beetje dus zweven... Denk, ja. Ik, denk, ik denk dat we over een jaar of tien samen met Australië, ik denk uh, uh, dat Sofie daarmee mee eens is, ik denk dat Australië ons waarschijnlijk voorgaat in het, uh, in het afstand nemen van de Commonwealth uh, en dan ook een eigen vlag krijgen. Want we hebben zo'n half Engelse vlag. Ik ga het meteen even polsen bij, uh, bij Sofie. Dankjewel Erik. Oké. Okay. Tot, tot, tot de volgende keer. Uh, Sofie Schreuders, live vanuit Australië. Um, nou ja, ja uh, Erik gaf al een beetje een voorzetje. Uh, afscheiden van, uh, van Engeland, van de Queen? Ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik heb wel een beetje... Nou, ik, ik, het zijn cijfers kloppen natuurlijk wel. Het is ook uh, een beetje hetzelfde hier. Uh, uh, maar ik moet zeggen dat uh, uh, als je een beetje zo oppervlakkig kijkt... naar bijvoorbeeld de roddelbladen hier... of uh, als je het er met mensen over hebt... dan over het algemeen genomen zijn ze wel heel erg... Uh, uh, vinden ze het wel heel erg interessant door wat er allemaal in Engeland gebeurt. En uh, iedereen uh, uh, heeft hier gekeken naar uh, de bruiloft van William en Kate. En uh, ze zijn allemaal uh, alle jonge meiden die zijn allemaal verliefd op uh, Prins Haza, zoals ze noemen, Prins Harry. <laughs> en um, uh, maar ja, ik, ik, ik, ik denk wel dat inderdaad, of ze het voortouw nemen, weet ik niet. Want ik denk dat als, ik weet niet hoe conservatief uh, Nieuw-Zeeland is, maar hier zijn ze wel uh, nog behoorlijk. Uh, uh, aan het nadenken over allerlei kwesties, zoals bijvoorbeeld nu. De minister-president hier, Julia Gillard... Die, uh, heeft allerlei, ja, die heeft het wel lastig, hoor. Die is heel erg op en, uh, op en neer gegaan in de peilingen. Op dit moment is ze heel erg uh, onpopulair. Oh. Maar ze is wel een tijdje wat populairder geweest. Ze is uh, Labour van uh, Labour. Dus, um, uh, ze is een tijdje wat populairder geweest, want toen ze net uh, uh, aan de... ...macht kwam, toen is ze getrouwd. Nou, dat vond iedereen natuurlijk allemaal hartstikke leuk om mee te maken... ...en het allemaal te zien van de minister-president. En, um, maar ze heeft wel moeilijke kwesties op dit moment... ...als het homohuwelijk en allerlei milieukwesties hier. Dus ik denk dat... En omdat ze daar... Ze is een beetje vaag. Ze, ze, ze neemt niet echt standpunten in. Oh. Dus, um, uh, ja, ik weet niet of ze of dat er ook mee te maken heeft... ...dat ze wat minder populair is op het moment. Um, Want wat voor vrouw is het... Hier in Australië. Want, nee, ik vroeg me een beetje af wat voor een, vrouw het, wat, wat voor een vrouw het precies is. Want die John Key, zoals Erik zei, dat is een joviale kerel en die doet af en toe alsof hij heel vergeetachtig is. En daar komt hij ja. ermee weg. Maar, maar hij zei ook van ja, in, in Nieuw-Zeeland gaat het gewoon zo goed met de economie. Daar profiteert hij ook van. Wat voor type is, ja. uh, is die, uh, die Gillard? En kan zij niet profiteren van het feit dat het bij jullie neem ik aan ook goed gaat met de economie? Ja, het gaat hier inderdaad wel een stuk beter. De huismarkt is niet zo goed als in, uh, in Nieuw-Zeeland. Uh, maar die probeer, ze doen er wel van alles aan om dat weer beter te maken. Uh, door bijvoorbeeld um, uh, first home buyers uh, loans. Dus of dat je dan zeg maar subsidie krijgt van de overheid als je first home buyer bent. Um, maar ja, Gillard is een ja, um, yeah, het, het is niet zo lang. Ik ga dan even ja, beschrijven. Ja. Beschrijf er even als een vrouw. <laughs> Ik bedoel, ja, heeft, zoals een vrouw naar een andere vrouw kijkt. Het is niet zo lang. Ja, niet zo lang. Nee, niet zo lang. Ze heeft rood haar. Ze heeft een beetje gedrongen gezicht, vind ja. ik. En uh, ze heeft er bouw niet echt mee. Want dat uh, zie je natuurlijk ook als vrouw. En uh, ze wordt ook niet echt goed gekleed. Want ze heeft hele brede heupen bijvoorbeeld. Ja. En ze draagt wel altijd net van die jasjes die dan te kort zijn. Dus dat die heupen juist heel erg opvallen. Ze heeft een beetje zo'n peerfiguur. Juist. Aan de bovenkant smal en aan de onderkant breed. Maar goed, <laughs> dat is het. <laughs> en ze is, uh, nou, ze is heel vriendelijk. Ik denk ook wel dat ze, dat ze heel veel mensen aanspreekt. Maar ik vind dat ze, ze is niet heel charismatisch is. Uh, dus ze moet het vooral hebben van wat er uit haar mond komt rollen. En uh, als je door het praten... Ze praat heel langzaam, heel erg doordacht. Alsof alles uh, uh, uh, tot in een uh, treuren is voorbereid... En uh, ja, ik weet, niet, ik, ik, ik weet niet of ik echt fan van haar ben, uh, maar ik, hoop, uh, uh, ik denk dat als zij uh, nog een keuze kan maken over het homohuwelijk voordat ze weer af moet treden of voordat er weer verkiezingen zijn. En uh, als dat een positieve keuze is, dan denk ik wel dat ze door mag. Anders dan denk ik dat het, uh, dat het een einde is voor haar. Mm. Maar wat ik hier vind in de politiek is dat ze heel erg met modder gooien. Ik vind dat... Ja, ik, het is een beetje Amerikaans ook. Weet je wel? Dat als je. Uh, dat ze, ze doen nog net niet van die commercials op tv. om uh, de ander af te kraken. tegen wie het moet opnemen in de verkiezingen. Maar ze zijn wel heel erg. Uh, ze zijn meer gericht op anderen dan op zichzelf. als ze zich moeten promoten. En doet Gillard daar dat ook aan dan... mee? Is hij ook van het modder gooien? Ja, die is het allemaal. Anders ja. overleef je het gewoon niet hier. Echt waar? Ik dacht dat die Australiërs ja. wel een beetje relaxed waren. Ja, dat is wel heel cliché hoor. Maar een beetje surfen. Beetje relaxen, mooi weer. Maar uh, toch ja, een beetje dus moedig gooien. Geven, ze geven er niet zo heel veel om, hoor. Om de politiek hier. Oh. Uh, krijg ik het idee. Uh, iedereen moet wel verplicht stemmen. Uh, ook al is je stem blank ook. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar iedereen moet wel stemmen, anders krijg je boete. Uh, maar ik denk dat de meeste... Ze denkt dat... De meeste... Misschien denkt ze wel dat we naar de, naar de feitjes gaan. Dat denk ik eigenlijk. De wereld van Philemon. In Zimbabwe hebben ze het oudste staatshoofd ter wereld. De president Robert Mugabe is 88 jaar oud. Thailand heeft het rijkste staatshoofd, namelijk de koning van Thailand. Hij bezit 30 miljard dollar. In België is het huis een van de goedkopere van Europa. Met 13,9 miljoen euro op de begroting. De wereld van Philemon. Ja, de verbinding met Sophie is helaas uh, verbroken. Maar uh, dat mag uh, de pret niet drukken, want we hebben Egon weer aan de lijn. Egon, zeg dat je er bent. Ja, ja, ben ja, er, ja, daar is hij. Uh, lekker op Curaçao. Ja, we gaan het hebben over staatshoofden. Nou ja, dat... Uh, ja. Wat dat betreft niks nieuws onder de zon van Curaçao... want uh, jullie delen natuurlijk het staatshoofd met ons. Maar ja. um, heb je zelf eigenlijk naar de koning gekeken, vroeg ik me af? Uh, met het handwisseling? Ja, je hebt al wel een beetje ja, verteld hè, met dat tv-tje... wat je had meegenomen naar je werk, maar uh, ja. wat vond je ervan? Nou, ik, vond, ik vond, vond het mooi gedaan. Ik vond het heel... Uh, ja, zoals, het, zoals het eigenlijk zoals het moest en zoals het voorbereid was. En, en zoals het hoorde. Ik, ik vind het zelf een erg sympathieke man. Hij kwam vroeger vaak op Curaçao. En uh, ik heb hem daar ook nog wel... Als het maar niet persoonlijk ontmoet... maar hij kwam toen gewoon in de kroeg... stond aan de barbier te drinken. Nou, dat vind ik dan, dan vind ik je wel een sympathieke man. En uh, ja, weet je... zijn moeder was altijd hier uh, gezind op de eilanden. En we hopen gewoon heel erg dat hij dat ook heeft. Maar ja, uh, om het feit dat hij hier vaker is geweest... En dan hebben we de hoop dat dat dan voortgezet wordt, ja. Hier maak ik uit op dat, uh, dat de koning of de koningin bij jullie zeker nog wel een grote rol speelt. Ja, nou niet zozeer een rol speelt. Het is, het is, weet je, ja, het, het is ons, het was onze koningin, het is onze koning. En ik, ik, ik, ik, denk dat echt de Kure die die vindt dat wel mooi. Die houdt echt wel van het koningshuis. Maar ja, het, meer dan gewoon liefde voor het feit dat het een eigenlijk een geweldige vrouw was. Uh, meer dan dat is het denk ik niet. En ik vraag mezelf een klein beetje af of dat dus blijft... nu we hem als koning hebben. Want het, zijn natuurlijk, het is vooral een beetje de oudere generatie die er zo in gelooft. En die was natuurlijk erg verbonden met deze vrouw. En, ja, ik vraag me af of hij dat voor elkaar kan krijgen... bij de oudere Curaçaose gemeenschap. Wat zorgde ervoor dat, dat Beatrix zo populair was? Dat, dat weet ik niet. Het, het, het is eigenlijk altijd zo geweest. Zij heeft natuurlijk best wel wat bezoekjes gebracht. Zij heeft zich altijd zeer... ...positief uitgesproken over de eilanden... ...zijn nog best wel veel verhalen bekend... ...dat zij um, zich altijd uh, toch een beetje ermee bemoeid heeft... ...dat staat rechtelijk en als er, als er problemen waren... ...dat ze dan toch de premier van Nederland een beetje, uh, een beetje van ...ja, maar je moet wel zorgen dat dat, dat dat opgelost wordt... ...dat dat goed komt. Zij is natuurlijk een vrouw die dat 30 jaar lang uh, uh, he, dat, dat meegemaakt heeft... ...en, en de staatshoofd is de premiers van Nederland Wisselen... ...en uh, ook de ministers daarvan... en die hadden het dan misschien niet zo met Antille En dan was zij een beetje degene die zei... ja, maar je moet wel zorgen dat, het, dat, het, dat de vrede bewaard blijft. Dat het goed blijft. En die verwachtingen hebben ze ook bij Willem-Alexander? Of dat hopen ze in ieder geval? Ja, dat denk ik, Dat hoop ik wel. Dat hopen we allemaal natuurlijk een beetje. Want het is echt al een aantal momenten heel belangrijk geweest... dat zij er was. En ik, ja, ik hoop dat hij dat kan. Dat hij dat ook uh, wil doen voor ons. Want um, ja, je weet Nederland wil wel best wel graag van ons af. En hoewel we dat ergens zelf ook wel willen denk ik dat het toch wel belangrijk is dat er een soort bindende factor blijft verlopen. Ja, nou ik moet wel zeggen dat, uh, dat de koning zeker uh, het koninkrijk iedere keer heeft benoemd. Dus ook uh, Curaçao daarbij altijd bij naam noemde. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen misschien uh, helemaal niet zo slecht. Egon, mag ik je bedanken voor vanavond weer? Ja, graag gedaan. En ik spreek je snel, uh, graag snel de volgende keer weer. Gaan wij even luisteren naar wat feitjes over staatshoofden? Oh nee, dat doen we helemaal niet. Uh, dan gaan we lekker naar onze eigen stroopwafelbakker. Wolt! Daar ben ik weer. Daar is hij weer, hoor, dames en heren. Ja, um, ja we hebben het over, uh, over staatshoofden. Um, ja. Een vrouwelijke president hebben jullie toch? Klopt. Ja, Christina Fernandez de Kierknecht. Dat is de weduwe van de, van de president in halverwege jaren jaar 2000 ongeveer. Populair, toch? Als ik me niet vergis. Uh, ze was wel populair. Uh, de laatste verkiezing uh, in 2011 is ze met 54% van de stemmen gekozen. Maar die uh, populariteit is wel uh, drastisch aan het dalen. Ja, wat, waar heeft ze dat aan te danken? Wat heeft ze uh, niet goed gedaan? De economie gaat slecht en een hele hoge inflatie, tussen de 25 en 30 30% per jaar. Uh, daarnaast, heel veel mensen zijn ook, uh, denk ook dat het heel erg onveilig is geworden in de laatste jaren. In Buenos Aires, maar ook in andere steden in Argentinië. En er is de laatste tijd een heel groot probleem om naar buitenlandse valuta te komen. Dus je kunt niet bijna niet aan dollars en aan euro's komen. Hé, hey, maar wat doet Argentinië... Allemaal... Oh, sorry. Wat zeg je? Nee, ik vroeg me even af wat Argentinië dan anders doet dan Brazilië. Want als het om Brazilië gaat, is dat de Hosanna. En uh, ja, de, ja. De, de, de economie... Uh, dan kan die hard groeit niet... Uh, nou ja, groeit ja. enorm. Maar Argentinië ja. dus niet? Nee, het grote verschil is, Brazilië heeft een hele grote interne, man, uh, interne markt. Het is een enorm groot land, natuurlijk. Uh, die hebben eigenlijk dezelfde protectionistische maatregelen als Argentinië. Dat zijn heel, heel gestoten landen, dus eigenlijk helemaal niet handig om handel mee te drijven. Uh, maar Argentinië, heeft op een of andere manier, uh, ik weet niet, de, de markt, die, die, die, die trekt je gewoon niet aan. Hmm. En, en, en die Kirchner, dat straalt een beetje af op, op, op Kirchner dus? Ja, ja, dat mensen geven in eerste instantie de regering de schuld ervan. Het is dus altijd de vraag in hoeverre de regering uh, de economie weer vlot kan trekken. Uh, maar goed, uh, zij, uh, zij is nou uh, ja, eigenlijk het pistpaaltje. En daarnaast het, speelt ook nog mee. Uh, ze doet af en toe uh, onhandige uitspraken. Ze probeert de media steeds verder onder controle te krijgen. Ze is heel erg kort bezig. Uh, ze wil de rechtspraak. Probeert ze een beetje te beïnvloeden. Uh, er zijn gevallen van corruptie bekend. En, uh, bij heel hoge ambtenaren en zelfs bij ministers. Dus al met al, ja, uh, het gaat er niet, uh, het gaat er niet van een leidak op dit moment. Nee, dat, uh, dat klinkt niet Tegelijk. altijd positief. Staat er al een opvolger of opvolgster klaar? Of, uh... Uh, die moet in 2015 gekozen worden. Oh. Ik weet niet precies uh, wie het wordt. Ze, uh, er gingen een, een tijd geleden stemmen op, of er, er ging een uh, gerucht... Dat ze de grondwet wil gaan aanpassen om ook voor een derde termijn eh, president te kunnen worden. Ze is nu met de tweede termijn bezig. En dan gaat ze eigenlijk meer richting op uh, wat, uh, wat Hugo Chavez en Venezuela deed. Ja. Maar goed, dat uh, is volgens mij alweer nou afgekept. Dus uh, ik neem aan dat ze geen president meer uh, wordt in 2015. Maar uh, in Argentinië kan alles gebeuren. We houden het in de gaten. Wolt. dankjewel. Succes met stroopwafels bakken. En uh, hopelijk tot snel weer. Ja, dan zitten de twee uur er alweer op. En uh, dat betekent automatisch dat mijn buurman er aanschuift. Yes. Hoe is ie? Ja, goed bij jou? Ja, prima. Maal je ervan dan dat die twee uur er alweer op zit? Uh, nou, ik, je, je, je biedt bij deze aan of ik nog een uurtje of je nog door mag twee twee gaan. uur gaan. Ja, natuurlijk. Nee, nee, maar omdat je het vliegt natuurlijk voorbij. Ja, nee, zo... ik vind het altijd wel jammer, ja. ja. ja. Ja, ja maar ja, dat is niet al. Ik wist van tevoren, dus ja, ik kan er ook niet heel lang over, eh, <lacht> over zeuren. Ik sta mijn plekje ook niet af. <lacht> nee, sorry. Prima, wat gaan we doen hè, vanavond? Ja, jij had het er ook al eventjes over. Het was toch een beladen dag uh, vandaag, de dode herdenking. Ah, ja. En ik heb, mijn, uh, ik, ik heb joods bloed, mijn uh, vader is joods, dus ik officieel niet. Maar mijn oma wel, en die uh, leeft gelukkig nog, maar die heeft uh, ja, de Tweede Wereldoorlog uh, moeten onderduiken en nou, ja, ook in Westerbork gezeten. Dus die heb ik geïnterviewd. Nou, dat moet mooie verhalen opleveren. Ja. Wat was het nummer ook alweer? 0800-1121. Uh, over uh, nou ja, waar jij best heel gestaan vandaag tijdens die twee minuten. En uh, nou ja, oorlogsverhalen zoals ik ook met mijn oma heb. Bel die jongen en maak er een mooi radioprogramma van. Yes, dankjewel. 0800-1121. De wereld van Filemon.